Radio A. De voorbije weken is het racisme-debat weer in alle hevigheid losgebarsten. Naar aanleiding natuurlijk van die gewelddadige dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Over de hele wereld werd geprotesteerd intussen, ook hier bij ons. Maar hier ging de discussie al snel over het verleden. En vooral het koloniale beleid dan van België in Congo en van Leopold II natuurlijk. Peter Verlinde, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-collega, Afrika-specialist en auteur van een nieuw boek: Zwarte Trots, Witte Schaamte. Om te beginnen Leg eens die titel uit. Ja, Zwarte Trots, omdat um, ik toch ook al wel een heel aantal jaren aan het merken was dat in de zwarte gemeenschap, de Afrikaanse gemeenschap ook bij ons, uh -huh. dat eigenlijk er een stuk herwonnen, ja, herwonnen trots aan het plaatsgrijpen is. Dus dat uh -huh. mensen weer fier zijn dat ze Afrikaans zijn, dat ze zwart zijn. Uh -huh. En het is ook die trots die... ...voor een stuk de voedingsbodem is van het protest dat we nu ook hebben. En witte schaamte, met een vraagteken erachter, is eigenlijk de vraag of dat wij dan... ...ik bedoel dan diegenen die wit zijn, blank, hè, dat is een hele discussie... ...moet je nu wit of blank zeggen? Nee. Maar, bon, hè, maar of dat wij ons dan ook moeten schamen over dat verleden tegenover die zwarte gemeenschap. Maar daar staat wel degelijk een vraagteken achter. Oh ja. en, en wat is het antwoord op die vraag? Goh, zoals zoveel zaken veel genuanceerder dan het in die ja, opgezweepte discussies en betogingen en zo dikwijls gelanceerd wordt. Um, eigenlijk is er niet zoveel wit-zwart, maar is er eigenlijk heel veel grijs. Ja. Ik heb er een proble probleem mee dat degenen die nu, hè, zogenaamd autochtone Vlamingen, hè, de gewone mm. witte mensen van hier, zeg maar, dat die zich zouden moeten op een of andere manier collectief schuldig voelen voor fouten die gebeurd zijn in het verleden. Ik vind dat eigenlijk niet correct. Want heel veel van onze mensen hier... ...die hebben om te beginnen uh, niets te maken met dat verleden... ...hebben daar ook nooit beslissingen over genomen... Uh, we ...zijn niet bij diegenen die de Congolezen, de Afrikanen onderdrukt hebben... ...ofwel in de tijd van Leopold II ofwel in de koloniale tijd... Dus waarom zou je daar dan moeten op een of andere manier voor schamen? Daarinboven, zeker in die tijd dat die zaken gebeurden... hadden wij hier ook niet te maken met een, met een echte volwaardige democratie... waarbij dat het volk, de gewone mensen, betrokken werden... bij zo'n beleid in die kolonie. Mm -hmm. Dus ik ben niet zo'n voorstander van een soort collectief schuldgevoel. Ik denk ook dat dat niet veel oplevert. Want dan ga je daar zo'n soort schuldbesef creëren... Ja, om mensen tegen elkaar op te zetten. Ik ja. vind dat dat veel te polariseren. Ja. Er is natuurlijk een verschil tussen die schaamte of tussen ja, excuses aanbieden. Dat is nog iets anders. Dat kan symbolisch misschien wel van waarde zijn. Wel, ik bepleit in het boek, ik leg in het boek uit... waarom ik geen voorstander ben van het aanbieden van excuses. Mm -hmm. Maar dat vergt ook wel weer wat uitleg. Want uh, ik bedoel dan excuses zoals we dat tot nu toe altijd gekend hebben. Denk aan de excuses van uh, Hofstad in Rwanda... Ja, al dat type excuses, dat soort politieke excuses, hebben uiteindelijk voor de gewone mensen, de gewone Rwandese, de gewone Congolese, niks opgeleverd. Wat er eigenlijk moet gebeuren, dat is uh, empathie, uh, besef van fouten in het verleden, erkenning van die fouten uit het verleden, maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste, de lessen die daaruit getrokken moeten worden. Een beter beleid vandaag ja. tegenover. ...de Afrikanen in dit geval... ...maar het bestaat ook op veel andere terreinen... ...in Afrika zelf, bijvoorbeeld in de ontwikkelingssamenwerking... ...maar ook bijvoorbeeld tegenover ja, de diaspora ja. hier. Maar je zou ook kunnen zeggen... ...dit is misschien wel een momentum... ...dat we net moeten grijpen... ...precies om eerlijk te zijn over wat er is gebeurd... ...precies om die oude discussie te beslechten. Ik vind dat je dit momentum absoluut kunt gebruiken... ...om de puntjes op de i te zetten... ...om duidelijk te maken waar het uh, fout gelopen is, maar ook binnen de context van toen. We mogen toch niet vergeten dat we een onderscheid moeten maken... tussen dat wat misdaden was op het moment zelf. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, dorpen die platgebrand werden in tijden van Leopold II... dat waren misdaden, mm -hmm. uh, misdaden tegen de menselijkheid. Dat leidt geen enkele twijfel. Dat is nog iets anders dan een politiek die op het moment die, dat die gevoerd werd algemeen politiek bij de machthebbers... daarop niet bij degenen die het ondergingen... maar bij de machthebbers... beschouwd werd als de best mogelijke politiek. En dan heb ik het over het koloniale systeem. Dus het koloniale systeem, zoals we dat gekend hebben... Uh, in de jaren 30, 40, 50... Nee. Mm -hmm. was een systeem dat op het moment door de Volkenbond... maar ook door de, uh, de Verenigde Naties daarna... beschouwd werd als het best mogelijke systeem om volkeren, zoals men dat toen noemde, primitieve volkeren... op te stuwen in de vaart der volkeren, zo werd dat toen genoemd. Dus ja. te verbeteren, wat we eigenlijk nu zouden ontwikkelingssamenwerking noemen. En ik weet natuurlijk wel dat dat een hypocriete politiek was... maar het was wel een politiek waar iedereen achter stond. En dat is eigenlijk de reden waarom ik zeg van... let goed op met het veroordelen van zaken uit het verleden... met de normen van vandaag. Ja. Geen excuses dus, omdat dat misschien ook kan leiden tot schadeclaims? Wel, oh, je weet waar je begint, maar je weet niet waar je eindigt. Hè. Um, als je excuses um, uitspreekt, dan moet je ook consequent zijn. Hè. Want dan betekent het dat je een verantwoordelijkheid opneemt... voor een beleid dat uh, 60 tot 135 jaar geleden gevoerd is. Hè. Maar ik denk dat er dan nog wel een heleboel andere dingen zijn... waarvoor we ons moeten excuseren als politici van vandaag. Hè. Bijvoorbeeld voor het, uh, ik zeg maar, iets dichter bij ons... Bijvoorbeeld voor het gezondheidsbeleid van de jaren 60-70. Waarbij er geen aandacht was voor bijvoorbeeld uh, kankerverwekkende fabrieken en, en, en uh, allerlei zaken die mensen ziek maakten. Ja. He, het is misschien een vreemde vergelijking, maar ik, ik, ja, ja. ik maak een vergelijking van dichter bij huis om duidelijk te maken ja. hoe moeilijk het is om je uit te spreken over een vorig beleid, wanneer je dat dan gaat uitdrukken in termen van schuld en onschuld. Maar je moet wel de lessen trekken uit dat vorig beleid. En dat mankeert heel erg. Conclusie, we moeten ons niet excuseren voor het verleden. We moeten het gewoon nu beter doen dan toen. Maar laten we nog eens teruggaan eerst naar toen, uh, Peter. Want uh, uw portret van Leopold II in het boek stelt ja, niet helemaal overeen met wat we de voorbije weken allemaal konden lezen. Hè? Nee, omdat ik vind... Kijk, je kan... Uh, niet praten over een geschiedenis in dit geval wanneer je niet eerst de feiten op een zo correct mogelijke manier probeert om een rijtje te zetten. Hè. Mm -hmm. Het is bijvoorbeeld uh, absolute, excuseer het woord maar absolute nonsens om Leopold II een genocidair te noemen. Iemand die een genocide wilde aanrichten in Congo. Dat klopt gewoon historisch niet. Maar hij wordt wel beticht van genocide. Er is ja, circulaire maar klopt. getal tot 10 miljoen doden. Ja, maar dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon historisch niet juist. Als je de, de best mogelijke bronnen consulteert... en dat doe ik in het boek... Um, dan kan je goed aantonen dat dat gewoon niet klopt En trouwens, uh, zowat alle mensen in, in de academische wereld uh, weten dat ook wel hè. Dat het niet klopt, maar als je zoiets over de Joodse slachtoffers zegt Dan kan je aangeklaagd worden voor negationisme. Ja, dat is waar, maar, maar je moet de historische feiten wel respecteren Leopold II heeft een schrikbewind gevoerd in de kolonie. Een schrikbewind waarvan we de, het aantal rechtstreekse slachtoffers... door bijvoorbeeld uh, dorpen die platgebrand werden... omdat ze niet voldoende rubber produceerden enzovoort... dat kennen we eigenlijk nog altijd niet. Hè. Mm -hmm. Wat we wel kennen, dat is het demografisch aantal slachtoffers... die eraan gericht zijn. Mm -hmm. En dat wil dus zeggen het feit dat ten tijde van Leopold II er geen bevolkingsgroei was in Congo-vrijstaat... en eventueel zelfs een zekere achteruitgang... maar een lichte achteruitgang van de bevolking. Wat zeer abnormaal is in Afrika. En eigenlijk helemaal in de wereld. Hè. Mm -hmm. En dat was zeker een gevolg van dat bewind. Hè. Ja. Mm -hmm. Maar dat is nog iets anders dan een genocide. Heel veel verklaringen voor die aantal doden zijn niet alleen rechtstreekse doden, mensen die gedood werden. Maar heel veel verklaringen liggen bijvoorbeeld in epidemieën. Um, ik zeg niet dat er geen uh, element van schuld is, er, maar het was vooral schrikbewind met zeer zware gevolgen voor de bevolking. Maar dat is nog iets anders ja, dan een welbewuste genocide. Ja, ja. De zaken moeten wel duidelijk benoemd mm -hmm, worden. Maar... Er zijn wel degelijk ja, gruweldaden gebeurd. Hebben we hebben allemaal die foto's gezien van kinderen met afgehakte handen. Er zijn gruweldaden gebeurd en dat leidt geen enkele twijfel. En die zijn intussen behoorlijk goed gedocumenteerd. En het, je kan moeilijk vergelijken natuurlijk, maar ik heb met mijn dochter, terwijl ik dat aan het schrijven was, heb ik toch even een, ja, moet ik het zeggen, wat cynische berekening gemaakt en die wijst uit dat er sinds de onafhankelijkheid van Congo, sinds 1960... Uh -huh. veel meer mensen omgebracht zijn dan in de hele koloniale periode. Uh -huh. Ik heb er een beetje een probleem mee dat er nu uh, zoveel aandacht gaat... naar zaken van zo lang geleden... terwijl men de dramas van vandaag in grote mate miskent. En daar ook... ...eigenlijk niks aan doet. En, en, en in... Maar het ene verhindert het andere niet. Natuurlijk. Het ene verhindert het ander niet. Maar als je militant bent en op straat komt... ...dan kom ik liever op straat voor het onrecht van vandaag... ...dan voor het onrecht van 150 jaar geleden. Mm -hmm. Mm -hmm. Zegt u dan dat, dat Leopold uh, de tweede eigenlijk ja, bijna nobele bedoelingen had? Nee, nee, nee, nee. Dat, ja. zeg ik niet. dat zeg ik niet. Leopold de Tweede, oh, om het, een beetje kort door de bocht... Maar, ik denk toch wel om het voor een groot publiek verstaanbaar te houden. Wat Leopold II deed is eigenlijk ongeveer hetzelfde wat de Chinezen vandaag in Afrika doen. Hmm. Dat wil zeggen, ze gaan naar Afrika enkel en alleen om goedkope uh, grondstoffen te hebben. Dat deed Leopold II ook. En natuurlijk was dat in de 19e eeuw. Uh, allemaal een beetje minder gecontroleerd... er stonden minder mensen op je vingers te kijken... er waren geen sociale media en, enzovoort. Ja. Maar in essentie komt het op hetzelfde neer. Leopold II was niet geïnteresseerd in de Congolezen... maar was geïnteresseerd in het Ivoor, in de rubber... Hè, en in de andere mogelijke grondstoffen die toen ook geleidelijk aan beschikbaar waren. Ja, hij heeft hadden. vooral zichzelf verrijkt ten koste van Congo. Hij heeft niet zich persoonlijk verrijkt, hij heeft België verrijkt... Ja. Nee, dus maar eigenlijk. de monumenten die hij bouwde waren ja, toch vooral voor zijn eigen glorie. Zeg maar. Voor zijn eigen glorie en volgens zijn eigen geschriften. Maar ja, mensen kunnen schrijven wat ze willen. Maar volgens zijn eigen geschriften voor de glorie van België. Maar bon, ja. voor mij maakt dat eigenlijk niet veel nee. uit. Sowieso niet voor de glorie van de Congolezen. Nee, nee dus die, wat, heeft die heeft nee. hij niet Die heeft hij ook geen beter leven gegeven. Dat is iets helemaal anders dan in de periode vanaf de echte kolonisatie. Mm -hmm. Dus uh, na 1908, maar er ja. is een overgangsperiode geweest. Maar laat ons zeggen, vanaf de jaren 20 dan werd geleidelijk aan werd er een koloniaal systeem ingevoerd... dat ook nog altijd ten gunste was van Belgische bedrijven onder meer. Maar waar, hoe dan ook, de Congolese bevolking wel puur materieel... en ik druk op puur materieel, veel beter van geworden is. Ja, ja. Er is een toegenomen gezondheidszorg, onderwijs, wegeninfrastructuur... en ga zo maar door. Maar essentieel is natuurlijk dat met die Congolese bevolking niet gepraat werd... De mensen moesten gewoon slikken en blij zijn met wat ze kregen. En dat is eigenlijk mijn grootste kritiek op het koloniale systeem... ...is het feit dat het koloniale systeem de identiteit van de Congolezen vernietigd heeft. Het feit dat de Congolezen aangepraat werd, dat hun manier van leven... ...dat dat allemaal waardig was, dat zij primitief waren... ...dat ze moesten leven naar het voorbeeld van de Belgen, van de Blanken... Ja. Dat is het grootste, grootste, in mijn ogen, de grootste misdaad van het koloniale systeem. En ik ben er al vele jaren van overtuigd door mijn werk op het terrein, hmm. dat het die vernietigde identiteit is die aan de basis ligt van het feit dat Congo er vandaag zo slecht voor staat als dat het ervoor staat. Die standbeelden van Leopold II, moeten we het ook nog even over hebben. Moeten die volgens u weg? Nee, die mogen niet weg. Wat ik bepleit in het boek, is dat je van die standbeelden een soort mini-museum zou maken. De meeste van die standbeelden hebben plaats genoeg. Ze staan op plaatsen waar dat je elke schoolklas bijna te voet naartoe kan mm -hmm. krijgen. In, in, in, in kleinere steden, in grote steden. En zoals ze nu zijn, zijn ze inderdaad in vele gevallen een, een heel eenvoudig zogenaamd eerbetoon aan ja. de een of andere figuur uit de koloniale tijd. Mm -hmm. Maar als je die gaat entoureren in een nieuwe context plaatsen, letterlijk... Een deco rondzetten. Een historische een, verklaring of, of een context? Ja, maar meer, meer dan een tekst. Hè. De manier waarop wij naar dat verleden kijken verandert voortdurend. Hè. Als je dat bestudeert... Ik heb het in het boek ook beschreven over het onderwijs, hoe dat, dat gegaan is. Elke vijf à tien jaar zie je daar zaken in veranderen. Wel, gebruik die monumenten op straat om die verandering in beeld te zetten zet daar een ander uh, standbeeld bij zet daar een decor rond, zet daar een touchscreen bij zet daar een, uh, ff, een gedenkboek uh, dat mensen kunnen tekenen waar ze iets kunnen inschrijven, er zijn zoveel mogelijkheden ik heb zelf drie volwassen dochters en nog drie kleine kinderen nu Geen, en wij wonen Allee, op tien kilometer van Tervuren. Geen enkel van mijn kinderen is ooit met de school naar Tervuren gegaan. Die standbeelden in een museum gaan zetten, dat is ze doen vergeten. Nee, ze staan in het oog van iedereen. Iedereen kan er naartoe, maar dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je op een toegankelijke manier, uh, dat je daar ook een verhaal kan rond vertellen waar iedereen gewoon iets kan aan hebben en beter begrijpen wat er eigenlijk toen allemaal gebeurd is. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen als mensen, en het zijn zeker niet alleen zwarte mensen, zich daar nu... Ja, zo hard aan storen en dat zo pijnlijk vinden... ...moeten we daar dan niet gewoon begrip voor tonen? En inderdaad, gewoon iets anders. Wat dan ook zo'n context kan zijn natuurlijk. Gewoon iets anders. Hè? Ik of... vind absoluut dat je daar begrip moet voor opbrengen. Dat is ook de reden waarom ik vind dat de figuur van Zwarte Piet bijvoorbeeld... ...maar dat is alweer weer een ja. ander onderwerp dat ik ter, terloops ook in het boek even aanraak... Mm -hmm. ...dat die figuur ook van gedaan moet veranderen. Ik heb zelf uh, drie uh, bruine kinderen, zeg maar... Hè, ...met mijn mm -hmm. tweede vrouw, een zwarte vrouw... Ja. Dus ik ben daar zeer gevoelig voor voor dat soort zaken. Ja. Maar dat betekent niet dat je het moet weggooien. Je moet, je moet inderdaad... Eigenlijk moet je de twee proberen te verzoenen. De gevoeligheden van de ene met een stuk verleden van de ander wij, wij breken ook niet een patriciërswoning af, hè, omdat, die behoor, omdat die behoorde tot een of andere rijke fabriekseigenaar die kinderarbeid organiseerde in de 19e eeuw dat breken wij niet af, want we vinden die patriciërswoning zeer waardevol, maar we gaan die op een andere manier invullen hè. en als je in die patriciërswoning, ik zeg maar iets, een OCMW zet, of een vluchthuis voor vrouwen, dan ga je eigenlijk tonen dat dat verleden ook vandaag een zinvolle toekomst kan hebben, en dat geldt goed voor die monumenten uit de koloniale tijd. Heeft u al veel reacties gekregen uh, op uw boek? Ja. ja. Er zijn op de sociale media al enkele zeer hevige discussies geweest. Ja, er staan wat controversiële wel... dingen in natuurlijk. Nou, controversiële. Ik probeer... Ik ben bijzonder verheugd over een uh, recensie... ...die voormalig collega, ook Poppen van de radio... Mm -hmm. ...over mijn boek geschreven heeft... ...die het niet op alle punten met mij eens is... ...maar die wel erkent dat ik een poging doe om een aantal zaken zo op een andere manier te bekijken. He, bijvoorbeeld over die excuses, ook over he, dit hele verhaal van de standbeelden en zo. Ik denk dat we moeten durven op een open, transparante manier over dit soort dingen praten. Ik denk vooral ook dat we moeten opletten... om niet mensen tegen elkaar op te zetten. Vandaar dat ik niet hou van dat schuld- en onschuldverhaal. Ik hou eigenlijk ook niet van dat opzetten van blank tegen, of wit tegen zwart. Hè. Zo van, wij zwarten zijn allemaal de slachtoffers, jullie witte, Kijk, de grootste profiteurs, als ik het nu met een wat Vlaams woord mag zeggen... van wat er in, in al die tijd gebeurd is op dit moment... Dat zijn de Afrikaanse elites van nu. Dat zijn de Tshisekedi's, de Mobutu's, de Kabila's, de Kagame's en ga zo maar door van vandaag. Mm -hmm. Die profiteren eigenlijk het meeste ten koste opnieuw van hun eigen bevolking. Ja. Heel interessante standpunten allemaal in dat boek Zwarte trots, witte schaamte uitgegeven bij Sterk en Vrezen. Peter Verlinde, dank je wel. Heel graag. Kleine zondag.